van der Linde met het NOS-journaal. Een Amerikaan is veroordeeld tot een zeilstraf van 105 jaar... voor het vermoorden van de Nederlandse militair Simi Poetsuma... ruim twee jaar geleden. Ook verwonde hij twee collega's van Poetsuma. Volgens Amerikaanse media bestaat de straf uit 60 jaar voor moord... 35 jaar voor poging tot moord en 10 jaar voor zware mishandeling. De 26-jarige Poetsema werd na een ruzie tijdens een avond uit... neergeschoten bij zijn hotel in Indianapolis. Hij was daar voor een training. Het leger van Soudaan zegt een strategisch gelegen stad te hebben heroverd... op de rebellen van RSF. Het gaat om een stad ten zuiden van de hoofdstad Khartoum. De stad is voor het Soedanese leger van groot belang... omdat het daar een luchtmachtbasis en een infanteriedivisie heeft. Ook is het een belangrijk knooppunt naar Zuid-Darfur... waar de RSF-rebellen nog de macht hebben. RSF verliest op meer plekken in Soudaan terrein. Door de hevige strijd zijn zo'n 11 miljoen mensen... in het Afrikaanse land op de vlucht geslagen. De Amerikaanse zangeres Roberta Flack is op 88-jarige leeftijd overleden. Een van haar grootste hits was Killing Me Softly in 1973... waar ze een Grammy voor won... Halverwege de jaren negentig had het hiphop trio Fugees ook een grote hit met hun versie van het nummer. Roberta Flag leed aan ALS. De gemeente Amsterdam start een proef met een overstapstation voor ondernemers die met zware bussen niet meer de binnenstad in mogen. Sinds 1 januari worden nieuwe diesel- of benzinebusjes geweerd. Voor oudere voertuigen geldt een overgangsregeling. Aannemers en klusbedrijven die in de stad moeten zijn kunnen tijdens de proef overstappen op een emissievrij voertuig, zoals een bakfiets of een elektrische scooter. Als het overstapstation bevalt wil de gemeente het breder uitrollen met een commerciële partij. Het weer vanavond bewolkt met in het midden en noorden nog kans op een bui. Vannacht zo goed als droog, het koelt af tot een graad of zes. Morgen bewolkt met vooral in de middag buien, dan is het een graad of tien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 by that oak tree He is coming no more You're one vigilante Your name's engraved in that old oak tree I guess it was not meant to be Time to face the truth so far Archer ain't your perfect mark Three, two, one, go! Marry your count He is lost But he will be found when you're apart more On and continue to grow in the human you want to be Aim for your target with your arrow The love you have is the one you must not regret In you who you are, yeah, you must not forget In the times that you feel so hollow You look so fast, so fast as an arrow Back to the woods where you found your power This is the hour. Your mighty arrow has been pulled out out of the heart. When you're apart, move on and continue to grow In the human you want to be Aim for your target with your ass. Tot zover Francisco Daniel met Fast as an Arrow. Die is terug te vinden op de EP Chapters. En daar hebben we al aandacht aan besteed op onze website. www.altfm.nl En die Francisco Daniel is niet helemaal onbekend. Want hij is in november van het afgelopen jaar hier bij ons in de studio geweest. Door met de uitzending over de finale van de Night-editie van de Rob Agda Award. Het is namelijk uur nummer 2. Hierin aandacht voor Mitchell en Poslo. Natuurlijk ook de interviews. Eerst hoor je Mitchell, dan het interview met Mitchell. Daarachter hoor je Poslo. En daarachter het interview met de heren van Poslo. Rob Agda Zijn jullie ready? Mm -hmm. yeah. hey. Let's go paar brieven in mijn dashboard, Ze getragen, ze bewegen. Linkerbaan, onweer Litje, candles. Af en stasje op wacht. mijn wacht. Een plannetje voor straks. Gaat het anders dan verwacht? En pik je echt nog? Wat zeg traag trager, ze beweegt. Vraag niet wat je weet. Linkerbaan, onweer. Laatste sms. Maar baby, blijf niet vragen waar ik ben zo de wijn stiekem leeg gedronk Je bericht is mijn batterij bijna leeg getrokken En de stem die nu spreekt aan de andere kant Die klinkt al meer dan een beetje beschonk Ironisch doe je over finoloog schat Ik ben onderweg en ik zie je zo schat En mijn libby go up, geniet er gewoon van Niet zo lang geleden dat dit niet zo was hoe die hoe je op me lijkt En alles gaat van nul nu naar topsnelheid Dus ik, naar is op de bekende wegen Met nieuwe brieven en met dashboard het wordt een celebration yeah. Zeg het traag, ze bewegen Vraag niet wat je weet, ik een baan om Wil het je candle? Stap een stasje op me wacht. Van planetje voor straks Gaat het anders dan verwacht Heb ik je echt nog? Zeg het traag, ze bewegen Vraag niet wat je weet, ik een baan om Wil je stuurt je laatste sms? Baby, weet niet vragen waar ik ben je bent een porno-ster in privésfeer met mij Kent alle imperfecties en streken van mij Met de brieven in de safe bay. safe bij nee. mij Daarom ben ik Road, maar veel liever thuis met je Op banden die we scheuren op de weg Geen koning in de club, wel een sukkel voor de rest Vindes in je buik als de bubbels in de fles Champagne poëzie als we die In in Innuendo, je snapt de geheimtal Dus lit je candle als, als je op mij wacht Ik ben bij jou, voor ze opgebrand zijn het is keihard werk voor het nonchalant geeland Rob Akda, wat ze gedragen ze bewegen. Vraag niet wat je weet, linkerbaan. Oh, weet je, litje candles, af een stasje op me wacht. plannertje voor straks, ga het dan een Wacht, heb ik je echt nog, wat ze gedragen ze bewegen. Vraag niet wat je weet, linkerbaan. Oh, wees stuurt je laatste SMS. Mijn baby blijft niet vragen waar ik ben. Rob Akda wordt, ze jullie er een beetje zin in? Laat je horen. Jongens, jullie zijn vanavond die grote getalen gekomen. We zijn hier in het altijd mooie patronaat. En we hebben er allemaal heel veel zin in volgens mij, jongens. DJ, hit it. Dit is de warming up, jongens. Laten we een beetje warm draaien. Ja, ja, ja, ja, ja. Laat ze betalen voor mijn waarheid, dit is een fact check. Niet gek dat middaad zo halen, check the damage. Kleding is vermaakt en ze weten wat mijn dash zegt. Zoveel meer dan nou, timing is perfect. Hoor dat ze me zoeken, kom me vinden in mijn bag. Maak money voor mijn flashbacks en de flits weg. Stof zoals mijn kleding in een rood leren jacks. Schat ik money fast life in die money life. Fast, yeah toch al die heroes zijn op sokken. Wie niet weg is, is en er gaat niemand me nog stop Heten nu je voet, die vielen in mijn schoon Ik kon warmte in de winter als de nog op mijn zolder me raak, maar de code wordt gekraakt Met de gang die gelukt wanneer ik solo was gegaan Cold shoulders, de homies waren daar Zoveel brood om te breken in die oven ligt klaar Rob Agda ik wil dat jullie allemaal voor mij Jullie handjes in de lucht doen voor, achter, links, rechts Dit is de warming up, laten we een beetje soepeltjes worden Let's go, het is op allemaal niet soepeltjes gegaan. Hoog de feestjes, ik besef welke stap ik maak. Zoek alleen een beetje groen en gele paard. Kom met taai, ik kan me missen, ik is het weer raak. Geen op allemaal niet soepeltjes. Gestrekt binnen heel die kim, ik kies zo in ga, Zoek in de voet was zo vet en die cake en over ligt klaar Hart gebroken, maak hem staal als m'n klote Van kleine shows naar beweging, maak het groter Zie me aan de top, ben wat minder naar de kloten. Vloedgolf nodig om het vlammetje te toven. Sta met de mixtape in mijn hand, bij talent die acht stapel bij me en mis die vliegt voor bijna als de jaren tijden. Probeer die toch zijn lastig om eraf te blijven. kan niet luisteren naar nou wat die duivel, aan fluistert. Studio, maar ruimte voor verbetering. Zo dat u me raakt dat zich uit, is dus niet het feest skit Zomer 2, 5, op toer als een steden drift. Ik kop je merch met die TDW en bleem geprint Ik kwam op best karakterontwikkeling. Het stappen niet mistelijk, ik weet al lang wat die missie is. 10t nee, nog naar beneden afgerond Wie niet weg is, is gezien Ze gaan niet weten wat er komt Ik wil die handjes zien Hey, het is ook allemaal Die soepeltjes, soepeltjes gegaan Ook gefeest als ik besef Welke stap ik, ik maak Zoek van. alleen een beetje Een groene gele baard, Kom met die ik kan me missen Ik is het weer raak Geen op allemaal Die soepeltjes Gestrekt, binnen Nou ja. die kimmel Als ik hier zo in ga Zonder zoeken In de, de, de boel, boel. afstaan en die cake In overlicht klaar Yes Dames en heren, laat je even horen als je vanavond bent gekomen om je familie en vrienden te supporten. Jullie zijn super lid. In mijn vriendengroep, ik heb een hele delegatie hiervoor meegenomen, is er altijd één liedje. Laat je even horen jongens, laat je even horen. In mijn vriendengroep is er altijd één liedje dat ik absoluut moet spelen. Als ik die niet speel, maken ze me af. Dus ik denk dat ik het wel moet doen voor jullie, anders kom ik het podium niet af, jongens. Maar ik heb wel jullie hulp nodig. We gaan hem eerst samen doen. Ik wil dat jullie voor mij klappen als ik de maat aangeef. Dan zing ik eerst a cappella het refreintje. En dan gaan we hem samen in. Hebben jullie me een beetje door? Oké, okay, dames en heren, klap op mijn tempo. Hé, hey, ik weet niet wat ik moet doen, clap. Yo, wat je met me doet is als voodoo, klap. Ik weet niet wat ik moet doen, ey. Go, wat je met me doet is als voodoo. Clap. Ik weet niet wat ik moet doen, clap. Go, wat je met me doet is als voodoo. Clap. DJ, hit it. Yeah, yeah, bounce, bounce. Jongens, ik wil jullie ready zien. Kom een stukje naar voren, kom een stukje naar voren. Links, rechts, voor, achter, ey. Let's go, ey, ey. Ik kun zitten dieper in lijst. Klaf, ik weet jou hier je met me zijn. Klaf jou op de mijn van mijn prioriteit. Klemp. Ik weet niet wat ik moet. Klaar, Ik weet niet wat ik moet doen. Door wat je met me doet is als Ja, yeah. Niemand anders die er doet. Want ik zie alleen jou, het is voodoo. Let's go. Ey. Zelf, we hoeven niet te fluisteren. Soms ja, om je ouders heb je voor de thuis gebracht? Ja, we met de way out wanneer is. ik honderdduizend pak. Zij ja, ja, ja. gaan we stappen in een play richting buitenland. Ja, ja. Ik ben met issues dat omdat ik op de vuiste ja, Je ja. wil maar nu, maar ben ik morgen nog de juiste man. Ja, ja. Ze we forever of forever als het uitzet. Want ja, ja. zonder jou verlukt ik mijn leger ras. Ja, ja. Eén hey, ik zit er diep in die lijn. Klep, ik weet, in light. Light. Clap. Ik ik weet, weet jou, we hier met de me zijn. Me ik zet jou op nee, nummer 1, je bent een prioriteit. Rob Akda, let's go, want ik weet ja, ik weet niet wat ik moet doen, bro, wat je met me doet, het is als voeroep, yeah, niemand anders die het doet. ik zie alleen jou, het is voeroep, echt. Hey. Ik laat je komen naar mijn answer in de avond, als ik heb mijn mind, ik wil je kachelassen bij ons komen, met je stap in de plane, dan gaan we samen gaan, getrouwd dat ik nooit achter was de laatste man, ik wist in jou, een collectie, ik let niet op die ander, hier beetje zieren vertellen. ik twijfel dat jezelf je zie misschien je, niet je bent sexy, dus. Jimmy ga je, het laatste test ey girl. Ik zit er diep te... te... te... in die lijf. Ik weet jou hoe iemand moet zijn. Ik zit jou op nummer 1 van mijn prioriteit. ik weet niet Clap. wat ik moet doen. ik weet niet wat ik moet doen. Klef, wat je met je me doet, is als voodoo. Ja, yeah. niemand anders diert. Yes, dames en heren, alvast een applausje voor jullie zelf. Dames en heren, we zijn hier vanavond bij de Rob Agda 2025. Mag ik alvast een heel groot applaus voor de organisatie van deze mooie avond. Laat je even jongens. Jongens, mij is al van huis uit altijd geleerd, als ik ergens word uitgenodigd... dan neem ik een cadeautje mee. En ik heb er vandaag eentje mee. Het is misschien wel het meest persoonlijke liedje wat ik ooit heb geschreven. En ik heb er lang over getwijfeld of ik dit liedje überhaupt aan één iemand zal laten horen. Laat staan aan een zaal met honderd van jullie geweldige mensen. Ik wil hem graag voor jullie doen, maar dan heb ik wel jullie hulp nodig. Denken jullie dat jullie me kunnen helpen, jongens? Jongens, ik heb als volgt voor jullie nodig. Dit is een intiem moment. Laten we allemaal een klein stapje naar voren doen, voor zover dat nog kan. Laten we het intiem maken. Ik wil dat jullie rijken in jullie zakken. Ik wil dat jullie rijken in jullie tasjes. Ik wil dat jullie rijken waar jullie een aansteker hebben. Of waar jullie een flashlight voor jullie telefoon hebben. Lichtman, als er één spot op mij zou kunnen gaan... dan wil ik allemaal dat jullie je aanstekers in de lucht steken. Mocht je geen aansteker bij hebben... De flashlight van je telefoon. Ik wil iedereen zien jongens. Help mij, ook daar achter jongens. Telefoons in de lucht. Laten we een beetje sfeer creëren. Dit is voor iedereen die dingen heeft moeten laten... om zijn dromen of haar dromen na te jagen. DJ, hit it. En ik neem jullie mee. Yes. Zij is het mooiste wat ik heb Ik kan niet zonder en niet met maar alles, maar alles en mijn hoop Wat ik zet op dit alles Het is een domino effect Want ik zoek meer naar wat de kosten dekt Met twijfelgevallen gevallen maken we korter met Tafels die we draaien zijn niet mooi gedekt En we gaan non-stop zonder recht We staan haast, doe het straks En wat slechte gewoon. is dat ik vaak weg ben En soms best te Kan wat ik flik, soms zelf niet geloof. Midden in het spel level telkens wat hoger Raak haar en mijn stem kwijt. Wil een wilde nacht gisteravond. Ze houdt het zo so toe met mij. Ze ziet de toekomst, ze weet waar ik vandaan kom. Zij ziet een toekomst met mij. Zij houdt het zo so toe met mij. Zij staat mij goed, maar de kleur die vloekt. Maar de dingen die ik doe in my life. Zij ziet een toekomst met mij. Zij houdt het zo so toe met mij. Zij staat mij goed, maar de kleur die vloekt. Maar de dingen die ik doe in my life. Van jij en ik naar ik tegen de wereld. Mysteries, ruzies, de meningsverschillen. Je moeder vlekjes, en strepen op je billen, hoe je mijn haar greep een Ik je benen liet die trillen. Die lijf kost mij, mijn wife, mijn kids, mijn job, mijn love, mijn veilige zwet. Schijn verdriet, die lijf is vies. Ik heb films gemaakt tot op mijn verdriet. En ik weet niet of ik terug zou gaan als ik kon. Ik moet een meetealer, dus ik ga ermee om. Apple in muziek en daar leef ik voor, maar ik zou willen dat die reis heel even stopt. Ik haat dat het is wat het is, dat ik doe wat ik doe, dat ik zo vaak niks voel. Ze houdt het zo toe met mij, maar zij ziet die toekomst niet meer nu. Zij ziet een toekomst met mij, zij houdt het zo toe met mij. Zij staat mij goed, maar de kleur die vloekt, maar de dingen ik cool in my life. Dames en heren, dank jullie wel voor dit moment. Dank jullie wel voor dit moment. Jongens, wie komt er vanavond allemaal uit Haarlem? Laat je horen. Er zijn een paar redenen waarom ik zo van Haarlem hou, jongens. En ik ga jullie eens uitleggen. Haarlem is de plek waar ik voor de eerste keer muziek heb opgenomen. Haarlem is de plek waar ik mijn eerste show heb gedaan. Haarlem is de eerste plek waar ik mijn eerste liefde even heb gehad. Dus Haarlem heeft altijd een speciaal plekje in mijn hart. En waarom Haarlem nog meer een speciaal plekje in mijn hart heeft... is omdat Haarlem het leukste publiek van Nederland heeft. Is dat waar, jongens? Ja! Ik hoor jullie niet. Ik heb jullie reputatie hoog te houden. Harlem is het leukste publiek van Nederland. Laat je even horen, jongens. Dan stel ik voor dat we vanaf nu het tempo wat op gaan voeren. Allemaal nog een stukje naar voren komt. En dat deze DJ de volgende plaat inzet. Dames en heren, ik hoop dat jullie regenkleding of iets van een paraplu mee hebben genomen. Want er is regen voorspeld. Let's go. ik weet zo hoop dat ik het niet ah oh, ah oh, ah oh. ik kom niet eens in mijn oog aan het sparen voor die vier la la ik kom nog een beetje te kort ik was een klaas op de blok met mijn capuchon al zonder para. bleek bleek bleek ik er niet op en nu kijken ze om want ik raak ze niet zonder de afdak, leefstand vast. Yeah. maar ben ik solo, is die money in mijn hand lang Geen ze gaan het niet geven, pak het taartan Ik yeah. Daarom rennen met m'n day one's aan awesome. one. Visualiseer en ik zie het voort, geloof me was ik jong en je hier in de shop Moest ook rennen in mijn jockey en mijn die had yeah. Je had gedacht dat de renning was een fietsstop yeah. In de deur was mijn keys in de plantenbak. Nieuwe nah. Nieuwe once, je oud, alweer afgedrapt ik heb het lastig van, niet alleen fout. Was je met dan krijg je alles in. Metro richt die lijn naar zuid, bij mij ook uit. Ik weet, het is moeilijk om het zo te zien. Rob Akdawarts, ey, we gaan in 3, 2, 1. Ik weet zo te dikke. Het komt niet eens in mijn Wat nou een spel voor de villa? La, la. Ik kom nog een beetje te kort. Met mijn pakjes zo nog zonder para. Ze keken niet op, maar die kijken ze om. Ach, ik raak ze. Niemand nee, nee, nee, nee. in de buurt, was ik solo op de pijntjes. Mijn nieuwe fit begint op modeshow te lijken. Get your money up, ben gefocust op de mijnen, voelde zo dichtbij. Like. Zo ver verwijderd van die cash rules, niemand die het zegt. Doe Nu ze voel op in drin, daarom maak ik er die trek zo. Ze gaat om me voorna op mijn huid als een tattoo toe. Blijven hard, ga er doorheen, soms als mijn enkel. Ik moet in de diep, ik niet pootje baard Van de jongens die je ziet, zijn al hoop beschadigd. Geleerd van verlies, ik was zo verraad. En nog gezien, oh, je lopen te staren. Rob, ak, daar ik wil die handjes in de lucht. En we gaan dansen. Drie, in twee, in drie, twee, één. Ik weet zo hoop dat ik het niet zal. Het kon niet eens Oh, aan het sparen voor die villa. La, la, ik kom nog een beetje te kort. Ik was een klasse op de blok met mijn zo nog zonder para. Ble, ble, ble ik er niet op. Ik kijk eens ze om, want ik raak ze nu, nu, nu, nu. Yes, dames en heren. Rob Agda 2025. Ik moet zeggen dat jullie er allemaal fantastisch uitzien vanavond voor jullie familie en vrienden. Volgens mij hebben jullie super hard je best gedaan om er mooi uit te zien. En jongens en meisjes, mooi uitzien, zeggen we tegenwoordig fly. Ik ga jullie een nieuw woordje leren: fly. En dan ga ik jullie een vraag stellen. Jongens en meisjes, voelen jullie een beetje fly vanavond? Ik weet niet of de achtersectie aan het opletten is, maar ik hoorde de voorsectie een stuk harder. Als ik zeg, wie is hier zo? Zeggen de mensen achter, voorhoud je mond, zeggen de mensen achter, fly. Wie is hier zo? Juist mensen, voor ik wil jullie ook nog een keer horen. Wie is hier zo? Fly! Hé, dit is een hele battle. Ik wil hem nog één keer met z'n allen horen, want volgens mij zijn we allemaal zo so fly. Dames en heren, wie is hier zo? Fly! Hé, ik heb een idee, laten we een catwalk maken, dames en heren. Ik wil dat jullie nog één keer jullie telefoon uit jullie zak trekken en een flashlight aanzetten. Dan creëren we onze eigen catwalk, want volgens mij zijn we allemaal zo so fly, DJ. Let's get it! Dames en heren, dit is de laatste plaat. Gooi al je energie erin. Ik wil jullie zien losgaan. Jullie hebben een reputatie. Let's go. Zeg me wie is hier zo fly. Leun een beetje achterover met de C3-klaan. mijn G's alright. Je ziet aan mij, you've been winning. See me, I see all eyes on me. Dus zeg me wie is hier zo fly. Achterover met de C3 klaar, Want ik ben met mijn G.E. alright es alright me ja, C-O-I's Geleerd van tegenslagen, zie een waterig zonnetje Nog een tegenslagen, wanneer sla ik een tonnetje Rotjes door de wijk, nu maak ik weer een ommetje Maar kijk nou wanneer ik sta op een bonnetje Zit je even krap, geef je die frisse lucht Nu al een probleem, die nieuwe wordt een dingetje en met draaien is zich zetten en opkeuzen Toen hou het stilletjes en het binnen vlug in de kleur Rechterhand, de henny in de linker. Was net met haar, zeg je vriendje, er is niks gebeurd. Zie hoe je billen kust, je ziet me winnende. Wat ik doe niet eens mijn best, het is me weer gelukt. Ik trem mijn klokje, die wordt rozee goud. Dames en heren, als ik zeg, wie is hier zo? Allemaal fly, let's go. In 3, 2, 1, aan. Zeg maar wie is hier zo? Weer een beetje achterover met de C3 klein, nummer G is alright. It's heat on my, I can win it. Skimmy all eyes on me. Dus zeg me maar wie is hier zo? Achterover met de C3 klein, drop acta. Nummer G, E, alright. is me, Skimmy zie all eyes on me. Dames en heren. Rob Agda jullie zijn fenomenaal Ik heb jullie nog één keertje nodig Ik wil nog één keer alle handjes in de lucht zien, jullie hebben zo hard jullie best gedaan vanavond. Jullie hebben de reputatie van de beste publiek. Laten we eens even horen waarom. 3, 2, 1, let's go. Dus zeg maar wie is hier zo fly? een beetje achterover met de C3 type. Met mijn G's alright. aan mij, I even winning. Zie me, ja, ik zie all eyes on me. Dus zeg maar wie is hier zo Achterover met de C3 type. Met mijn G alright. Het alright. Dames en heren. Ik heb onwijs van jullie genoten. Ik wil dat jullie nog een paar dingen voor me doen. Ik wil een heel groot applaus voor de organisatie van de Rob Agda Awards Night Edition. Let's get it! In de catacombe van Patronaat Halem, waar ook gegeten wordt... En als er wat geluid op de achtergrond is, is dat, uh, ja, hoort dat er een beetje bij. Uh, maar goed, een van de mensen die meedoet is Mitchell. En ja, de vraag is, wat voor muziek moet ik aan denken? Uh, Waar je aan kan denken is eigenlijk heel breed. Ik maak eigenlijk wat ik voel. Dus als ik op dat moment iets meer muzikaal zou maken... dan zou je me wat meer zingend op een track horen. Wat meer neuriënd, wat meer melodieën. Als ik op dat moment uh, iets op mijn borst heb en iets kwijt wil, dan zul je me iets agressiever uh, punchline heavy horen. En uh, ja, altijd mijn gevoelens uit. En wat ik altijd probeer te doen is een vibe over te brengen. Welke vibe dat op dat moment uh, dan ook is. En ja. uh, nou dan heb je, en dat is radio, een, een, een Jackie. Jack, een echte leren Jack aan. Uh, Fishing du Monde staat erop. Uh, van waar is dat? Ja, dat is eigenlijk wel een mooi verhaal. Ik ben best wel lang op zoek geweest naar um, het plaatje om mijn artiest zijn heen. Ja. Toen ben ik de afgelopen vier maanden in, uh, in Azië geweest. Daar heb ik best wel veel nagedacht over het plaatje rond de muziek. Ik had altijd het gevoel dat de muziek er wel was. Maar dat ja, het art, de, de artiest eromheen het imago nog gebouwd moest worden. Toen ben ik eigenlijk in, uh, in lijn met mijn, uh, met mijn EP gekomen. Die heeft ook iets met de wereld te maken. Wat kan ik nog niet zeggen. Maar op Vision du Monde, Gekomen. Dat betekent eigenlijk blik op de wereld. Dat zie ik eigenlijk vanuit meerdere perspectieven. Ik zie het als de wereld veroveren. Ik zie het als ja, op de wereld gericht zijn. En uh, zo die overname beginnen eigenlijk. Ja. En dan de afsluitende vraag. Waar ben jij te vinden op het wereldwijde web? Ik ben te vinden onder Mitchell-OTR. Uh, op alle sociale kanalen. Um, en vooral op Spotify. Mitchell, ga de liedjes luisteren. En uh, laat me weten of je ze leuk vindt. Motherfuckin' post Yeah! Bullshit. Check it. Oh, uh, yeah, yeah, motherfuckers, motherfuckers, fucking Yo. bitches, motherfuckin' uh, bitches. Yeah! yeah. Op huis tot dansen, die muis ja, op, tafel. Ja, op tafel Dit is zeer, maar je weet dat ik in het duister ja, tafel Ja, de eerste ridder op de Mike, dus hij is met het zadel Eigen tijd, jammer, maar toen ga ik zeiken over het oh. Ik was met mijn oma tijdens die heilige ja, ja, avond. Ze zei, als je toch fokt, dan moet je zitten ja, op die ja, blaren En met die missie, kom ik nu deze hele fucking game opklaren hoe de fuck ben je een MC, maar je rijmt niet Bitch je bent een popster, Ga nu naar de toppers voor auditie Hoe de fuck wil je groot, maar eer je, je al het kleinst niet Ik ga het motherfucker, ik word schij ziek ik word schijtziek, bitch ik haat rappers en ik haat bied Toch ben ik stoned in de studio, schrijf ik mijn lied Peter duik je onder als je op straat bent en mij ziet Ja want mijn rook is, is vuur en ik sta rood roodkook over Ja dit staat zo nog duur en een ego heb ik ook Maar die van mij is niet zo groot, ja behalve als je stookt Want ik weet ik ben een pro Jump in de ring en ik sla je zo K.O. Check it, fucking post yeah. Alright. Even in, met de deur in, in je, je huis vallen. Voor je bakke lijn, maar doe niks met, met die vuist van je. Zo de juist dan maar meer in de stuur. Onvoorspelbaar wat ik doe, jij deed het toen ik doe het nu. boslo nummer 1, mijn boy Joost, mag geweten Zoetjes aan, wil mijn bar zo weer stelen. Sta op borden van mezelf, kan ik eten. Mijn edel eens laat de hele aarde beven. Je bent een fokjes schafuit. boslo doen ze aan, ze zetten jou al weer uit. En daarom kom ik voor je uit, oost best, thuis best, daarom ga ik naar het zuid yeah. Ik doe niks voor de katse viool, elke stap is een kogel voor nog een pistool Blijf rennen, als in maggen zijn vol, mijn bars gaan hard, die van jullie zijn vol Ik zeg niks, ben geen motherfucking klikspaan 2 tegen 11 op het veld doe je Ik zie er beter uit, ook al doe ik iets geks aan Poslo, laat je op de fles gaan Je hoort er niet bij, je dreffen zijn zuur Poslo op de TV en jij op de muur Betaal voor wat ik zeg, want mijn woorden schat duur Geen geld voor mijn shows, jij betaalt om het uur Yeah. Iedereen is te simpel Al jullie bars zijn zo rot als een mispel. Na 16 bars zijn je laan zo weer op Bij mij kan dat niet, want ik heb een hele kist vol Vliegen, fluiten, doe niks met je lijbe reet. reet Ver van ons niveau, dat je altijd niks deed en niks kan Van de regen tot de drup, van de drup tot de pan En dat omdat je niks kan, bitch yeah. Alright Rob Ack, daar we zijn er de Ridders van Haarlem, Bopopopop, Poslo. Alright. Ons volgende nummer heet Op En Neer. Is vandaag uitgekomen, zit op Spotify, YouTube, muziekvideo, alles. Check het als je wil. Let's go. Laten we gaan. Voor deze wil ik jullie allemaal even je hand omhoog doen. We gaan op en neer, klassieke hip-hop. Let's go. Alright. Op En neer. neer, Hey. Yeah. yeah, yeah. Op neer, Live. Hey. Op en, neer, yeah, ey, uh, yeah. op en neer, ey, yeah, yeah, uh, yeah, uh, yeah, uh, yeah. Ze zeggen okay. Boslo gaat hard, misschien iets te fel Ze willen jullie nee, niet nee. meer, maar ons toch wel Overal zie ik bars, als van naar mezelf Ze willen echt een fucking hiphop, Boslo belt Kom op smok, meer, rot dan fucking Tata Steel. Yeah. Of krappen van achter, zo heel subtiel Eigenwijs in mijn schoenen, maar toch stabiel Kan me niks fucking schelen hoe het jou beviel hey. Ik kom binnen met een fucking in mijn hand. En ik lanceer die shit naar de rechtse, rechtse kant. kant. Ja, en ik flambeer die shit en ik steek ze in de brand. Ik heb voor jou maar één vinger op mijn rechterhand. Dit is fuck jullie. Je wijs een muggen op met een dunk fusie. POS lopen, bruggen naar een nieuwe visie. En ik schrijf teksten voor je studie, propaganda op die televisie. Breek die shit en denk voor je happy. Alright, alright, hier gaan right. we. Op en, en neer. Oh ah, yeah. uh. op en neer Hey, check yeah. it, ah, uh. yeah uh. yeah, uh. yeah. Open op. Stel je nou eens voor je krijgt betaald om je, je zit te praten Nog een voorbeeld nodig, houd de naam maar in de gaten Geen calculator nodig als ik reken op, op mijn daden. daden Toch heb ik vele woorden die mijn mond dan weer verlaten Wie de fuck zou ik zijn als ik nu al fucking opgeef Want staat er één iemand, gaat het los, los wanneer ik optreed Want staat er fucking niemand ga ik toch wermen met dag Daarom valt er geen twijfel Ben ik juist ervoor het fuck Postel breekt de tent open. Fuck dit, we hebben jullie niet nodig. De rappers zijn overbodig. Fans, parasieten voor een foto. Pak je meelopers, ja. Ik kijk uit mijn toren, ben de beste. Ik ben uitverkoren oh, ja. Niet aan de toren, nee, je ja, hoor je me. Ze zijn overal geweest. En ik heb oh, nog een showtje voor je. voor je. Boslo. Ja, dikke flappen in de boekjes. Yes. Alleen ze stelen hey, alles door hey, de fans. Hey, Zingen hey. ze roepen op en Op en neer. Op en neer. Hey. Yeah. Oh, yeah. yeah. oh, yeah. yeah. Op en neer. Op en neer. Uh, G, uh, open here a this uh, uh, uh, uh, uh, open uh, uh, near a We gaan we dit in het nummer lang? Is goed, noem we het. Go, No! No! no. komt binnen zo van bang, recht door je gang. Gek van de vips, maar dat wist je al lang. En ik kers door de vips, elke bitch die is bang. En ik geef je een tip, baby. niet als ik mik op je bank. Grippers zijn stofvlees, zo door de stoom die ik blow, hey. En dit is geen hees, het was een toe, weet, doe, baby. Hey. Dit is de flow van de koning, en zo Lodewijk Bonin. Anyway, it is m'n mom, fucking birthday. Ik wil dood van de game. Rappers zijn stoned, dat is doof voor me één. Eh. En ik zie geen talent, ik zie geen dichter, geen nee, Geen begrip van de taal, geen verhaal, nee. Dus fuck jullie allemaal, ja het is poslo. Je stress je hoofd kaal. Hoef! Yeah. Alright. Voor die volgende. ik zijn even dichterbij, Er is een soort gat hier. En ik voel dat niet. Als je even een stapje naar voren neemt. All right. Let's go. This feels fucking Yeah. yeah. Ah. Net een glitch in de Matrix, ik blaas je fucking scherm op. Niemand kan ons inhalen, je gaat de berm op. Je bent boos omdat jij niet bij de kern hoort. Hier les Nederlands en fuck yo is een kernwoord. In de zin, niet te meer. kijk uit voor mijn knokkels, want ze vliegen naar je fucking kin. Ding, ding, het is alweer een ko 3 is niet dezelfde. Stop af naar de kamp, onderweg naar Belden. Houd het Boslo, we zijn hier om te helpen. Boslo, ijskoud, trekken rappers uit schelpen. En niemand die van me houdt, dus ik sta weer te schelden. En fuck elke rapper, jij je deck blijft hetzelfde. Oeh, ik heb bitches. En drugs, ja ik snap een beetje trapje in mekaar in, het is klasse Ram in op je neus, in de box wordt het lastig En ding ding geef ze de hoek, want ik moet plassen Links, rechts, ik geef je een trap En al pas je niet op, ja dan geef ik je acht Het is links, rechts, ik geef je een trap En al pas, ja, pas je niet op, ja dan geef ik je een... acht het is dus links, rechts, ik geef je een trap en dan pas je niet op, ja dan geef ik je af Het is links, rechts, ik geef je een trap en Boslo, en een zie met kei goede je rast. Kom met de links en de rechts, maakt niet uit wat ik zeg Soms klinkt het hard en soms klinkt het slecht in de ring met bosloop, wat heb je toch spek. Eerste ronde KO, wat ben je toch slecht? Scheids geef jij tien vingers, ik geef je één, ga maar door naar de tweede, voor jou een probleem Je wordt geropt ik heb een vuist van een steen. En mijn rechts gaat rechts voor je heen. Dus links, rechts. Ik geef je een trap. En al pas je niet op. Ja, dan geef ik je ja. acht. Dat is raar. Ah. Check it. Ja. Yeah. Dingelingeling, ja, het is Boslo in de ring. En ik trap je in elkaar, rot, oh, het is een heel ding. want je een blauw, Boslo, we're zien, deze dag is gauw. Wauw, ja, yeah. we zijn de Kings, noem me Rico. jij we beuken op je in, in een clico. Achter Achterna de show, oh, dan word je onthoofd. Spreek slecht over ons, en ik maak je gelijker like dan de ondergrond. Maar onder blijf met ons zo tof, Boslo. Het internet zo, maar wat voel je als gezendo? Je wil niet weten hoe ik ben, ook naar de talkshows. Ik ben boos, voordeel op je hoofd. Dus hou of uit, ja, ik trap je in elkaar als een doos. Ik geef je de trap en dan pas je, pas je niet op. op, ja, dan, dan geef, geef ik, ik je acht. Het is, is links, rechts. Ik geef je een trap, ja, bos, in de zien. Alright, ze staan op de map, yes. ik is links, rechts. Ik geef je ja. een trap, je niet op, ja, Ik je acht, en wil ik is dat links. jullie gaan bouwen met ons. Geef je een trap, een keer, in de zien, met kijk. Ik wil die handjes in de lucht zien, iedereen op en dit Yeah, yeah, yeah. Yeah, oh shit. Check, check, check, check, check it. Oh. Yeah. yeah. This yeah. is just yeah. a week ago or so. It's good. Ik hoop het. Uh. Ik smoke never never nooit en toch ben ik wat, wat verschoot. Verschoot. Ja, Ridder zonder paard, geef m'n paard, paard wat hoor. Ik ben daarop ben je klaar voor wat zo? Ik ben jaar door de gaar naar de blow. Ey, POS low, ja ik kom binnen bij de show. De machine staat op go. een uh, hele lijpe flow. In die motherfucking green room. Als die sticky-icky is niet green room. See met with the motherfucking seat. Doe niet dom, doe niet stom, neem mijn hit van de boom Adem in, adem uit, ben, ben je, je weer waar ik begon Roller Jerry, pure Kelly, klapt in als een bom Alweer een eetbal, gaat recht om me Speer nog steeds geen poe, hebben we hele lange sticks Excuses, agent, maar op mij vind je niks Twee jonge jongens die niet eens biedt roken En alsnog staat de hele fucking tent in de fik Yeah, yeah, wij zijn motherfucking slow, Je weet het Echte rap. Eindelijk echte hip-hop in Haarlem. What the fuck, that's Woo! crazy. Yeah, oh, uh. check it. Uh, yeah. Uh, uh. Yeah. Uh, uh. Uh. Tweede first, neem een tweede track. Tweede rijp, nog een rap, nog een rap, nog een jack. In de winter, in de winter, doorgewinterd. Yeah. Deze tour is puur fraude. Ik verkoop ze duur, geheel zonder schouders. En van mij ga je houden, ja, want alles wat ik heb is echt. Bitch, hier fucking trouwen. Ik ben gedronken van de rood, kijk omhoog, zie je spook, Visie, wazig en ik, bitch, ik vlieg zonder vleugels, bijna bij de top, geef me nogal fucking kroon en dan houdt het niet meer op, rock, stop. Deze shit gaat te ver, ik ben bijna op de maan, ik lijk bijna op het. deze shit maakt me gek, ik moet echt naar mijn bed, hou mijn hand vast, ik ga bijna op mijn bek, Alright. Oeh. dames en heren, we laatste. zijn alweer bij het laatste nummer aangekomen, ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben. Oeh wil toch iemand oh. van kerstmuziek hier? Exact. Kerstmuziek. Ah. Oh. Yeah. Ja Hoe is die penny mee van, van jou met betaling gemist? Ja nou stuur je naar je dikke schat ja. ik heb je gemist Maar die meid is niet van jou een ander in de kist Je you noem jezelf een man maar deze man is er. A... Als je maar wist ik ben niet hier voor mijn lol nah. Ik ben niet hier voor de money, ik kom aan en ga dom Nooit de games zonder spuit helemaal vol Boy no. ik ben hier om te blijven, jullie bitches staan te kijken no. Wat u van vroeger zei, als je dit gaat doen Dan wat? moet je geen killen, killen bro En ik sta zo, want ik weet wat ik toen begin ja. laat laten werken als een domino 6 jaar later en ik sta nog steeds hier Ben nog ver van de top Maar als ik tot vier tel, dan is het vuur dat ik trots. Mijn harde werk was niet voor niets Dus ik kijk positief naar mijn dagen op de fiets Het is die ene kill die alles wil gaan overnemen Ik had hard moeten werken, zal niet indegene Ik ga ook lang niet stoppen, want ik ben diegene Die toch wel hard is dus het anders dan de rest, deed. Nu is het op en neer fysiek en mentaal Wanneer ik geen geld heb, en nog steeds voor je betaal We nemen stappen naar voren, goeie korte Beetje over money maken, dat bedoel ik Je kan wel haat doen, ik heb ik van vandaag met jou op als hem twee gezichten. Sticht bij de video met Piet van Esco. Kant en zit ik door mijn Eskimo. Heb wat je kroeg zeg geen ander deed het zo voor mij. Was zo voorbij. Nu ben ik aan de killen met hoogbeleid. Gewoon mijn middelvinger hoog, mijn middelvinger, middelvinger hoog. Want ik fuck niet met de fucking overheid. Middelvingers omhoog. Voor die middelvinger in inhoogbeleid. Fak van mijn middelvinger hoog. Want ik fok niet met de fucking overheid. Dat was zo voorbij, nu ben ik aan de keren met hoog lijf, Goh mijn middelvinger, goh mijn middelvinger hoog Want ik fuck niet met de fucking overheid ah. Ja je hoort dat dit is fuck met de middelvinger in de lucht ik je tas vast, op de das vast, ik breek binnen, oké, okay, ja, yeah. met wie moet ik beginnen? En fuck rapper, ja je klinkt als een die bodybagger bitch, ik gooi je hoofd op de grond, rol het net een shit. En ik heb tien vingers, deze derde is voor je dikke vette kop, ah, en fuck de kop. Blauwe bitch, arresteer me als ik herrie schop. wie ken ik, ik ren een vaste mop. Kleine bitch, je legt cultuur in een strop, hier, dienst is voor jou, oké, okay, wie is de volgende hier ik drop. Ah, en fuck de wet, opgeschreven hoe je mensen hokjes zet. zetten, de ene is tof en de andere is iets is zwart-wit, misschien groeit als je het nog een keer Check, check, check, check En ik ben gek, hey, fuck de politiek en fuck je bed en fuck de hel Fuck jou, fuck jou, fuck jou, fuck jou, fuck jou, fuck jou Fuck jou, fuck jou, fuck jou, fuck fuck, fuck, fuck. fuck fuck Yeah, Volgens mij is onze mening wel duidelijk Moeten we het nog één keer zeggen of uh, nee, hebben we het genoeg gedaan? De twee mannen van Poslo zitten tegenover mij. En ik ga eerst met Ilja praten. Want de naam Poslo, waar komt die vandaan? Uh, dat is eigenlijk, dat is echt denk drie, vier jaar geleden zat ik in de klas tijdens geschiedenisles. En ik schreef de naam uh, Posop, schreef ik op. En dat, dat vond ik leuk klinken. Uh, nee, Polso, sorry. POL. P-O-L-S-O-O-O. -O -O. Hmm. En toen had ik het in Photoshop en had ik een soort font. En toen vond ik die S in die, in die, in die font heel mooi. Toen dus heb ik toen in het midden gezet en toen werd het Poslo. Maar hmm. eigenlijk betekent het niks. Het is gewoon, het, klinkt, het klinkt heel vet. Ja. En wat brengt POSlo? Ja, veel ruige hip-hop. Het is een beetje. Ja, wij zitten best wel aan de Harlemse hip scene al een tijdje. Um, ik heb samen met heel veel rappers gewerkt in de studio en weet ik veel nog wat. Um, en ik en Ilyas zijn samen heel erg van best wel old school hip-hop, best wel ruig. En wat we merkten in Harlem dat er heel veel zeg maar één stroming was qua hip-hop. En we wouden een beetje laten zien dat er meer is. Ja dat er meer kan heel erg dat we dan oldschool hip maar ook het punkgevoel van Harlem Harlem heeft echt zeg maar is een huis van punk zeg maar Harlem houdt van punk en dat willen wij een beetje zeg maar voortzetten maar dan in hip hop samen met een beetje de oldschool vibes um, ja denk een beetje Wu Clan we kijken naar echt heel veel mensen van best wel een tijdje geleden um, en dat proberen wij te vernieuwen. Samen met het punkgevoel. Um, ik denk dat daar redelijk een gat op de markt ligt. Voor ons. Voor gewoon Haarlem. Duidelijk verhaal. De afsluitende vraag die stel ik weer aan Ilja. Yes. Waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? Uh, eigenlijk overal een beetje wel. Instagram, uh, YouTube, Spotify staan we op. Elke streamingdienst. Dus uh, overal eigenlijk. En tot zover de finale van de Rob Act Award Night editie. Het tweede gedeelte. Er komt nog namelijk een derde gedeelte. Je hoorde net Mitchell met daarbij natuurlijk het gesprek. Daarachter Poslo met daarachter ook weer het gesprek wat ik heb mogen voeren. Door weer met de muziek. En dat is totaal iets anders wat we een beetje gezien hebben tijdens de finale van die Night editie. En dat is de nieuwe single van Silver. Silver is Sylvia en We kennen haar van onder meer het countrywerk. Maar ze heeft het nu over een hele andere boek gegooid. Namelijk Nederlandstalige pop. En wat je nu hoort is haar meest recente single. Die afgelopen vrijdag is uitgekomen. En dat nummer dat heet Applaus. Mag ik een applaus van Van hoeveel mensen weet je echt hoe het met ze gaat. Alles goed is makkelijk gezegd, maar nog nooit echt door iemand gedaan. Slingers voor alle grote dingen, maar de grootste overwinningen blijven vaak ongezien. Maar nu vieren we juist die. Mag ik een naar plaats? Je bent gekomen Ook van mij zie je alleen hetgeen wat ik wil laten zien Op het podium van het leven stralend Doelen behalend, maar vergis je niet Heb het wel duizend en een keer bijna opgegeven Teleurgesteld in mezelf en in het leven en nog steeds twijfel ik soms of ik genoeg ben Of iemand mij echt kent En ik weet dat jij dat herkent Dus mag ik een laatste Ik net zilver met applaus. Daarachter hoorde je nieuwe gezichten en te echt. Bijna die single vergeten. Maar hij moet toch zeker gedraaid worden in deze alternative FM. Bovendien in nieuwe gezichten speelt... Balmening een rol. Je hoort hem namelijk ook op deze single, te echt. We sluiten uur nummer 2 af van deze Alternative VM. Wat betreft de finale van de Night Editie. Er komt zo direct nog het laatste gedeelte van die finale. En we sluiten af met een single van Pien, haar nieuwste. En dat nummer heet Not Yet. Just some peace in my mind that would be so nice to get to a place and love anew. Want er langs de bergen Zoeken naar een nieuw begin Kan niet als hetzelfde blijven Soms bevroren binnenin Maar zelfs het zesde ijs kan vuur